De NAVO-defensieministers die bijeen zijn in Brussel... zijn het nagenoeg eens over de verhoging van hun defensiebudgetten. Het gaat om de verhoging van 2 naar 5 procent... van het bruto binnenlands product van de landen die de VS wenst. Er is al langer overeenstemming dat de norm omhoog moet. De oorlog in Oekraïne laat volgens de lidstaten zien... dat Rusland niet te vertrouwen is. Een grotere en beter uitgeruste NAVO-troepenmacht... moet Rusland afhouden van eventuele plannen... voor aanvallen op andere landen. Huurders met een laag inkomen zouden er volgend jaar iets bij krijgen, maar daar is geen geld meer voor. Dat zegt demissionair minister Heijnen van Financiën. Dat komt doordat de huurbevriezing niet doorgaat. Als die wel was doorgegaan was er jaarlijks 500 miljoen euro voor een hogere huurtoeslag, die Geert Wilders de boodschappenbonus noemt. Maar die komt er dus niet. Het bestuur van de VVD heeft dan Yeshiel-Gus opnieuw voorgedragen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. De partij zegt met haar de verkiezingen in te gaan met een leider die weet wat er nodig is in Nederland. Yeshiel-Gus noemt het een grote eer. Toch is het nog niet 100% zeker. Tot 23 juni kunnen lokale afdelingen tegenkandidaten voordragen En als die er zijn, zullen leden van de partij daarover stemmen. Nog wat weer. Veel plaatsen droog. Later vanavond en vannacht regen. Ook morgenochtend eerst droog. In de middag wolken, zon en buien. En dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I had you right by my side Guess that I'll stay in my attitude. Brutus smiled as he stabbed at his father. Those are the rights of the estates. Girls don't cry, or the son got his offer. How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry, and of justice? How can one even believe in this world so with greed Where once all is another man's pleasure. And those are the laws of gravity, like comedies laughed at, the kings falling. Never put your faith in secrecy. Samson blinded by love for Delilah How can one ever believe in this world so empty Of moron, chivalry, and of justice? How can one even believe in this world so reverie where one's fault is another man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 Yeah. As a tree, as clean as a book, like a killing spree, like an ice cold home.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 Slowest machine, like the gunshot that killed the queen, like the clockwork of the slowest machine, machine.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 Of the slow.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 omdat dat echt een inkijkje in je ziel is. Ja. Ik vind dat zelfs de mooiste kunstvorm als andere kunstenaars dat doen. Ja, Lesbaarheid opzoeken. Ja, want heb jij ook een uh, muzikale achtergrond? Nou, ik, ik um, heb een jaar in Londen gestudeerd aan een muziekschool in 2021. Ja. Verder uh, uh, niet, niet veel.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 Als het allemaal anders ging en ik nog steeds van je hou Misschien ben je nu wel met een ander, geen druppel veranderd Net als de liefde die ik voel voor jou Als het allemaal anders ging, was ik dan nog steeds met jou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 Ja, dan weet je het wel. Dan ben je aan de beurt. En die persoon, die, die woont ook eens antwoord. Ja, want anders gebeurt dat natuurlijk niet. En ja, dan ben je gisteren klaar met je werk. Kom je deze persoon tegen en die denkt... Ja, leuk. Ik ga daar eens even wat over zeggen. Ja, en voor mij dan denk ik... Oké, okay, jij hebt wat over mij gezegd. Dan betekent dat, dat jij ook in de beurt bent om gehoord te worden in deze uitzending. En dat is...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 and the crying and everything